Nieuws van 1 uur krijg je van Kasper Coy. Goedenacht. De Deense minister van buitenlandse zaken is opgelucht met de nieuwe afspraken die gemaakt worden over Groenland. Trump wil met de NAVO het gebied verdedigen tegen de Russen en de Chinezen en Groenland blijft dus van de Denen. Ook zijn de aangekondigde importheffingen voor Europa van tafel. De dag is beter geëindigd dan dat hij is begonnen, zegt de minister. In Gelderland komen strengere stikstofregels bij de Veluwe. De provincie komt met een verbod op nieuwe veehouderijen... en boeren moeten hun stallen verplicht moderniseren. De snelheid op de snelwegen moet in de nacht omlaag naar 100 km per uur. Amsterdam gaat zware vrachtwagens weren op de wallen... omdat de kaders het gewicht niet aankunnen... en het onveilig is voor voetgangers en fietsers. Er moet er wel een oplossing komen voor de bevoorrading van winkels en horeca... en ook voor het ophalen van afval. Dat zou over het water van de grachten kunnen... En PSV-aanvoerder Schouten baalt flink van de kansloze 3-0 nederlaag tegen Newcastle United. Volgens hem was het spel niet goed genoeg. Door fouten stond PSV binnen een half uur met 2-0 achter en kwam de ploeg die klap niet meer te boven. Dan nog het weer van weer online? Het is droog en temperaturen rond het vriespunt. Morgen is het eerst zondag, later in de middag bewolking en een beetje regen. Het wordt 1 graad in Groningen tot 9 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met uh, geen vertragingen op de weg. Wel flitser gemeld op de A10. Die me richting de Nieuwmeer. Daar staan ze bij 18,7. music Vanaf maandag de Q-top 500 van de 90 tot en met zondagavond 6 uur kan jij je favoriet doorgeven voor de Q-top 500 van de 90's. Welke mogen nou niet ontbreken in die lijst? Dat kan je doen op Q-music.nl of in de Q-app. Vorig jaar stond deze aardig hoog in de lijst op nummer 63. Blands. en WhatsApp. Q-top 500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 q for voornamelands en WhatsApp Top 500 van de s Ja, op dit nummer is al gestemd door onder andere... Harry Veenkamp, Ziska Bosma en Arjan Wijnholds, En dat allemaal voor aanstaande maandag. Dan begint de Q-top 500 van de s ja, we duiken weer even helemaal terug in het jaar van de Tamagotchis. Villa Achterwerk, de Glow Sticks. En natuurlijk de Walkman, waar we cassettebandjes in deden. Ja, en wat luister jij toen over je straat liepen uh, met de Walkman in je hand? Misschien wel Backstreet Boys met Quit Playing Games With My Heart. Games with my heart. Of wellicht uh, God is the DJ van Fadeless. Dat kan natuurlijk ook. This is my een je light kills mee met Harder dan ik hebben kan van Bluff. Ja, jij bepaalt wat je hoort vanaf de aankomende maandag... door je stemlijstje door te geven. Je kan je eigen top 3 maken... maar je kan ook lekker losgaan tot maximaal 40 nummers als je wilt. kan je doen op Qmusic.nl of in de Q-app. Ik zou zeggen, wacht niet te lang, want het lijkt allemaal heel simpel... maar er zijn talloze goede nummers. Dus het wordt nog een hele taak om te gaan kiezen. Dat kan ik je wel vertellen. Music. Ja, over twee dagen heb ik uh, twee dagen waarin ik alles moet geven. Ik heb namelijk een fitnesswedstrijd. Daar heb ik een half jaar lang voor getraind... Ik heb lichtelijke stress, want het kan zomaar zijn dat het niet doorgaat. Ik ga je zo meteen vertellen waarom dit is Gone, Gone, Gone. We tame, like oil in voor een fitnesswedstrijd die over twee dagen gaat plaatsvinden. de High Rocks. Misschien zegt het je hey, helemaal niks. Nou, Dat is een fitnesswedstrijd waarin je acht kilometer rent, acht kilometer rent op je allersnelst... in combinatie met acht verschillende fitnessonderdelen. Daar heb ik al meerdere keren aan meegedaan, maar over twee dagen is het dus weer zover. En dit keer is het anders dan anders. Ik heb er echt harder voor getraind, langer voor getraind. En ik ga het twee keer doen. Op vrijdag en op zaterdag. En ik heb, ook echt, ik heb ook echt een doel voor ogen. Ja? Het, wordt, het wordt ook echt op de seconde spannend of ik het ga halen, ja of nee. Um, en ik ben de laatste weken ook volop bezig met de voorbereiding. Helemaal alles uitgestippeld, gepland. Mocht je het willen volgen, kan je doen op mijn Instagram, Judith.Eik. Uh, dus je begrijpt, ik kijk hier echt al ruim een half jaar naar uit. Maar je gaat het niet geloven. Sinds gisternacht heb ik ineens last van keelpijn. Deze ochtend werd ik wakker met bonkende koppijn, oorpijn en dus keelpijn, waarbij het lijkt alsof je na nou, glas aan het inslikken bent. Echt verschrikkelijk. Dus. Ik kan je vertellen, ik heb enorme paniek, stress. Want uh, over twee dagen moet ik alles gaan geven. Dan moet ik gaan presteren. En dat gaat me toch niet gebeuren dat ik dan de handdoek in de ring moet gaan gooien. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb vandaag gember ingeslagen: honing, citroen, paracetamol, multivitamine. Ik heb ook drie keer vandaag gegorgeld met zout water. En ik ben uh, deze avond nog naar de Aziatische supermarkt gegaan voor Tolak anjin. Nou, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Het schijnt een wondermiddel te zijn. Een soort uh, ja, vloeibaar iets wat je dan in je thee moet stoppen. Uh, dus dat ga ik vanavond voor het slapen even uittesten. Mocht je nou een wondermiddel hebben of uh, waanzinnige tips... Uh, zijn altijd welkom. Ik kan echt alle tips en trips gebruiken. Voor nu uh, luk ik gewoon nog lekker even aan mijn gember thee met honing erin. Uh, terwijl ik ook nog vandaag trouwens in bed lag... zat ik een beetje te scrollen op Instagram. En toen zat ik op het account van Anton En ik vraag me al heel lang af waar zijn Instagram-naam vandaan komt. Antoon P.B. daar ben ik eindelijk achter. Vertel ik je zo. Could pay. This will last for Hem volg ik ook Smit op Instagram, die je net hoorde met Stargazing. Ja, ik probeer hier en daar artiesten te volgen om er als een kippen bij te zijn als ze we weer iets nieuws uitbrengen. Of uh, als ze we weer wat leuke verhalen of nieuwtjes delen op hun socials. Wie ik ook volg is Anton. Het enige wat ik me altijd eindeloos afvraag: waar komt zijn Instagram-naam vandaan? Hij heet namelijk op Instagram Antoon PB, dus de P van Pieter en de B van Bart. En ik zat te denken, is dat misschien Anton PB? Dus Anton Peanut Butter. Of PB van Persoonlijk Bericht of PB van pure bangers of perfecte beats. Ja, het kan van alles zijn. Nou, ik ben er dus eigenlijk even ingedoken. Want ik vroeg het me eindeloos af. Wat is nou Anton PB? Het staat dus voor. Hou je vast: Pretty boy. <laughs> ja. Pretty boy en dat komt weer omdat zijn vader vroeger in een studentenhuis woonde waar ze uh, die ze dus een PB noemde uh, Pretty boy. Nou dat vond Anton zo goed dat hij uh, toen hij uh, zijn Instagram naam moest kiezen toen was Anton al bezet en toen dacht hij nou weet je wat ik maak er Anton PB van. En toen bij zijn allereerste album en dit is grappig bij zijn allereerste album zong hij in het begin van zijn liedjes dus ook altijd Pretty boy. Luister maar.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 van mij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 My stones. Let it rain, I hide your plane in the bank, coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. We rock We fly higher than weather, and she flies it better. You know me, in anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. J, -J, -J Rain Man is back, with Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at? You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe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 I tell you I need En met... Woensdag op donderdagnacht, dat kan eigenlijk maar één ding betekenen. Het is weer tijd voor de nachtwedstrijd. Simpel en even kort uitgelegd. Ik ben op zoek naar de luisteraar met het meeste of het minste van iets. Zo ging ik al eerder op zoek naar de luisteraar met de meeste sleutels aan zijn of haar sleutelbos. De minste schermtijd, de langste relatie of... De Kortsnaam. Uh, deze nacht weer een nieuwe ronde, een nieuwe wedstrijd... en een nieuwe oproep aan jou als nachtluisteraar. En dit keer gaat het om iets waar veel mensen wellicht nu ook mee bezig zijn. Afvallen. Natuurlijk door de voornemers, maar uh, misschien ben je zelf wel eens actief geweest met afvallen... of uh, ben je er net mee begonnen, of nou, noem maar op. Ik ben vannacht op zoek naar de luisteraar die de meeste kilo's is afgevallen. En uh, denk vooral breed, hè... Um, Leuk woord, grapje. Denk voor op Nee, het kan zijn dat je er nu bezig mee bent. En uh, pff, nou, noem maar wat, 2 kilo bent afvallen. Of dat je ooit in het ver, ver verleden 10 kilo bent afgevallen. En kijk, en dat het er nu weer aan zit. Hè, dat tellen we dan gewoon even niet mee. Uh, pak je mobiel erbij. Open de Q-app en stuur me hoeveel kilo jij ooit bent afgevallen. Want wie weet win jij de titel winnaar van de nachtwedstrijd van deze nacht. En dus een prijspakket. En ik zorg ervoor dat hij natuurlijk goed gevuld is. De teller die staat nu gewoon op nul. Dus stel je voor dat je een halve kilo kwijt bent geraakt. Gewoon appen. Want als er niets binnenkomt, kan jij gewoon de winnaar zijn. Ik ben benieuwd. Kom maar door. <middels>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 Schrijf Chef Special en chef special and If Not Now, Then When. Zo'n 60% van de mensen heeft alleen zijn poging gedaan tot afvallen. Ik heb het ook al eens dus gedaan, vooral richting de zomer. Dus binnenkort gaan we er aan beginnen. Dan wil ik altijd even net ietsje strakker zijn... om uh, net wat lekkerder in bikini te lopen. Maar goed, ik ben vooral benieuwd naar jou. Ik ben deze nacht tijdens de nachtwedstrijd op zoek naar de luisteraar... die de meeste kilo's is afgevallen in zijn of haar leven. Um, nacht Pieter. Hoi, hey, goeienacht. Goeienacht. Kijk, veel mensen die zien het als iets positiefs als, de kilo's, uh, nou, als we de kilo's kwijt zijn. Uh, jij iets minder, hè? Ja, klopt. Ja. Ja. Want vertel. Ja. ja, in mijn geval ben ik ongeveer... Nou, het zal vast niet allemaal spiermassa zijn, maar ik ben 15 kilo kwijt. Waarvan onder ik denk zeker wel 8 tot 10 kilo aan spiermassa, denk ik. O, oh, ja... En dat ja. komt, komt denk ik waarschijnlijk omdat je dus eerst heel veel in de sportschool te vinden was... Uh, zwaar getraind en toen op een gegeven moment daar minder mee bezig was... waardoor dat allemaal weer langzaamaan weg is gegaan. Ja, klopt. Ik ja. Uh, ben uh, drie, vier jaar lang heel erg actief geweest in de sportschool. Ja. En uh, verhuis naar het buitenland, vrouw ontmoet, een baby'tje gekregen... en het, het feit steeds minder, minder, minder. Ja. Ja, en de bedoeling is dit jaar weer op te pakken. Maar of het gaat lukken, dat uh, gaan we nog kijken. Ik, dus je wilt eigenlijk weer lang, langzaamaan beginnen een beetje. Ja, ja. ik wil wel weer ja. richting 90 kilo gaan. En hoeveel, hoeveel weeg je nu eens me vragen? 82 ongeveer. Oh ja. Maar kleine stapjes, hè? Niet tegelijk de druk te, te zwaar erop leggen. Nee, dat is de afgelopen paar keer steeds mislukt. Inderdaad. Ik heb geprobeerd ja. en dan ga ik direct weer vijf keer heen. En dan veel te vaak. En dat, dat ja, niet. het is vaak altijd alles nee. of niets bij mensen. Maar gewoon lekker rustig aan stapgewijs. Gewoon twee keer per week, ja. joh. En dan dus ja, Dat is de bedoeling. Ja. Dat is zeker de bedoeling, ja. Nou, ik heb er alle vertrouwen in, Pieter. Ik, uh, 2026 wordt jouw jaar. Voel ik aan alles? Ja, ja gaat het gaat helemaal goed komen. Hé, <laughs> hey, Pieter, 15 kilo ben je dus afgevallen. Um, ja, ik ben op zoek naar de luisteraar die de meeste kilo's is afgevallen... in zijn of haar leven. Dus dat kan nu zijn, dat kan ook in het verleden zijn. Uh, jij staat voor nu op één. Ik ga natuurlijk nog wel een ronde doen. Uh, maar hou je mobiel in de gaten, want wie weet... Uh, ben jij de enige die zoveel is afgevallen. Dus uh, misschien bellet je nog zometeen. Ja, helemaal goed. Ja, oké, okay. nou hou je ja. mobiel de gaten. En voor nu wens ik je dan alvast een fijne nacht. Ga ik doen. Fijne uitzending Top. en succes van het weekend. Dankjewel, super lief. Dankjewel. Yes. <laughs> doeg. Doei. Doei. doei doeg. Ja, mocht jij nou meer dan 15 kilo zijn afgevallen, dat mag nu zijn, wat ik al zei, maar dat mag ook in het verleden zijn. Stuur dan even een berichtje in de Cumus Cap. Ik ga zo meteen namelijk nog ronde doen. Pak een beetje twee minuten. Twee minuten. Dit is Zero by Q: and Still in You. Can't copy. En Cyril. Nou, we zitten midden in de nachtwedstrijd. Deze nacht ben ik op zoek naar de luisteraar die de meeste kilo's is afgevallen in zijn of haar leven. Uh, ik had net Pieter aan de lijn, die was 15 kilo afgevallen. Eigenlijk onbedoeld wilde hij eigenlijk niet. Kom omdat hij, uh, ja, hij was uh, gespierd. Ging naar de sportschool en daar was hij op een gegeven moment uh, mee opgehouden, uh, door omstandigheden en dingen. In het leven, het leven natuurlijk. Ja, ja. Uh, daardoor was hij 15 kilo kwijtgeraakt. Maar dit jaar gaat hij er weer voor. Maar goed, daar zijn we gebleven, 15 kilo. Ik heb alweer iemand gevonden die daar overheen gaat. Namelijk Arjan, goeienacht. Goeienacht. Hey Arjan, um, even om maar gelijk maar met de deur in huis te vallen. Hoeveel kilo ben jij afgevallen? Uh, 20 kilo in twee maanden. T 20 kilo in twee maanden? Ja. Jeetje, wat, hoe, hoe heb jij dit gedaan? Ander uh, werk gaan uh, doen. Ander werk. Wat deed je eerst? Wat doe je nu? Uh, de, de, van uh, stilzitten naar klarige naar veel bewegen. Naar veel bewegen. Eerst was je dus vrachtwagenchauffeur? Ja. En nu? Uh, nog steeds, oh. alleen dan uh, met uh, ja, meer werk eromheen. Dus uh, oh. veel meer uh, bewegen en doen. Zo, jeetje, maar verder heb je niks veranderd. Nee. Wauw, ik vind dit bizar. 20 kilo in twee maanden. En, en ja. hoe voel je je daarbij? Voel je je lekkerder? Of zeg je nou, uh, ja, ik voel me uh, echt futloos? Of? Nou ja, het was uh, flink werk. Inmiddels zit er al over 10 kilo bij. Maar oh. uh, <laughs> het is uh, wel even uh, flink eten. Ja, ja, ja. ja nee. Maar het was ook een beetje, je wilde niet per se afvallen. Nee, ik oh. mag niet eens afvallen. Oh, dan maar, is het niet goed. Nee, dan moet je lekker eten. Dan moet je lekker gewoon ja. gaan snacken. Oh nee, dan snap ik wel dat je denkt, dat je zegt nou het is er weer bij. Dat begrijp ik dan. Ja, oké. Okay. Maar... Dus jij gaat zo meteen nog even lekker een kroketje halen. Uh, ja. Oké, okay, <laughs> lijkt mij een heel goed idee. Um, dus, dus jouw doel is voor dit jaar om dan weer die andere 10 kilo er ook bij, uh, bij te krijgen? Uh, dat is wel de bedoeling, ja. Oké, okay, dus nou wat leuk. Ik hoor allemaal verschillende verhalen. Dus oké, okay, 2026 wordt het jaar waarin jij 10 kilo gaat, uh, gaat aankomen. Ja, dat is uh, wel de training. Oké, okay, nou ik zou zeggen, succes ermee. Eet uh, ook natuurlijk gezond, maar. Uh... Um, en en, en uh, hoe zeg je dat? Uh, hou goed, uh, pas goed op jezelf. Ja, dat ga ik zeker doen. Oké, okay, goed zo. Hey Arjan, ik wil je heel erg bedanken voor je openheid en je gesprek. Dus ik wens jou nog een hele fijne nacht. Ja, het wel Dankjewel. Doei doeg. doeg. Oké, okay, doei. Doei. Ja, dan gaan we gelijk door naar Kilian. Goeienacht. Goeienacht. Hallo. Hey Kilian, hallo. Uh, ja, hallo. ik had net iemand aan de lijn die onbedoeld was afgevallen. Nu eigenlijk ook alweer iemand die onbedoeld was afgevallen. Is dat bij jou ook het, het geval? Of wilde jij ju juist afvallen? Nee, ik moest echt gaan afvallen. Oh, je moest echt uh, afvallen? Om, ja, een aantal medische redenen. Ik woog in het begin uh, van mijn periode ik 152 kilo. Ja. En uh, op het moment van mijn operatie, ik heb dus een maagverkleiding gehad in oktober, toen woog ik 146. En okay. momenteel weeg ik 108 en dat is zo. in september, of oktober is dat geweest. Wow, dat is ook in een korte tijd gegaan dan. Ja, dat is echt, ja, het is heel bizar. Uh, ja, het is heel moeilijk te omschrijven. Het is niet, uh, mensen denken allemaal, het is allemaal makkelijk, maar nee. ik heb mezelf zo tegengekomen met eten. Ja, dat kan <laughs> ik me wel voor, want je gaat je hele ja. leven worden omgooid natuurlijk. Als het ja, gebeurt. ja. Ja, ja. ja Je moet echt alles fijn malen, je moet opletten met eten, je moet andere dingen eten. Ja. Het is echt een levensstijl waar we, waar we heel erg aan moesten wennen. Ja, ja dat snap en, ik. Ja. ja, zo doen we eigenlijk nu ja, bijna 38, 36 kilo oh. kwijt. Het is echt bizar. Oh, wow, 38 kilo. Want je maag is heel ja. klein natuurlijk. Dus je moet ook waarschijnlijk hele kleine porties eten. Het is uh, zes keer per dag dat ik moet eten inderdaad, ja. en het zijn allemaal kleine, kleine hoeveelheden, ja. maar uh, wel meerdere keren per dag. Dus ja. Ja, het is een beetje afzien, maar ook tegelijkertijd weer de leuke dingen als eerste eten, dus dat is wel fun. Ja, en, en, maar even, even benieuwd, want heb je dan wel honger nog, of, of is dat ook weg? Ik, nee, hongergevoel is helemaal weg. Wow, oké, okay. crazy. Ja. Echt crazy. Wat, wat, dat nou, is ja. echt heel, heel bizar eigenlijk, ja. Maar dat was een goede keuze in je leven? Um, ja, ja, medisch zeker. Want ik heb de laatste keer bloed laten prikken en alles. En dat is allemaal weer uh, in orde. We oh, van cholesterol zo. ben ik af, van suiker ben ik af. Oh, dus het top. is echt, uh, echt heel bijzonder. Wat goed, wat fijn. Ja, gezondheid ja. boven alles natuurlijk. Dus, uh, nou ja, dat. Super dat, goed, Kylian. Nou, uh, hartstikke knap. En uh, succes en er nog mee natuurlijk. Want het is inderdaad een uh, leefstijl dat je helemaal moet veranderen en aanpassen. Ja. Dus succes daar nog mee. En ja, je staat voor nu nog bovenaan. Ik ga nog één laatste ronde doen. 38 um, ja. kilo. Kan zijn dus dat ik je terugbel. Nou, helemaal goed. Dat dan zou hoor ik misschien misschien zometeen. Is goed. En anders hebben we een hele fijne nacht. Eh, fijne nacht. Goeie uitzending. Dankjewel. Jaren. Dankjewel, werksen. Doei. Ja, ben jij meer dan 38 kilo kwijt geraakt? Laat het dan even weten met een berichtje in de Q-app. Want we gaan voor de aller, aller, allerlaatste ronde. I want to. To break free by Q. We zitten midden in de nachtwedstrijd. Deze nacht ben ik op zoek naar de luisteraar uh, die de meeste kilo's is afgevallen in zijn of haar leven. En ik begon met Pieter, die was 15 kilo kwijt toen Arjan 20 kilo. Uh, daarnaast sprak ik Kilian uh, 38 kilo kwijt. En nu aan de lijn heb ik Roy, Goeienacht. Hoi, Judith, Goeienacht. Nee, hey, goeienacht Roy. Hey, um, jij luisterde net naar het verhaal van Kilian... die had een maagverkleining gedaan. Nog niet zo lang geleden, in oktober. Jij hebt dat ook gedaan, hè? Ja, in 2012. 2012, alweer een tijdje geleden. Um, nou. Hoeveel ben jij in, in totaal kwijtgeraakt? 72 kilo. Oh, 72 kilo. Zo, dat moet, dat moet denk ik mentaal ook iets met je doen, denk ik, toch? Ja. Ja, dat, was, uh, dat, is, dat is onbeschrijfelijk. Ja. Dat, gaat, dat gaat zo hard, Zo. maar zo blij mee. Ja, nog steeds heel blij mee in de keuze. Ja, ja, ja. ja, ja. En, um, want Kilian die zei net al dat hij zes keer per dag moet eten, kleine hoeveelheden. Is dat ook, blijft dat zo of verandert dat nog? Nee, dat blijft zo. Dat, Dan blijft. Moet, je echt, dat moet je ook echt doen. Oké, okay, okay. en dat, ja. en dat, dat, dat hongergevoel dat blijft ook nog weg? Nee, ja, je krijgt op een gegeven moment weer wel gewoon honger. Kijk, bij mij is het nu natuurlijk 13 jaar geleden, bijna ja. 14. Ja. Dus, uh, maar dat komt terug. Ja, oké, okay, dat komt wel terug. Oké, okay, ja, ja, ja. En uh, uh, zijn er ook bepaalde dingen die je niet meer mag, nu je een maagverkleining hebt gedaan? Nee, helemaal niks. Dat... Ik mag en kan eigenlijk alles. Je merkt oh. vanzelf wat niet gaat. Oh, oké. Okay. Dat is eigenlijk wel fijn. Uh, zon, zon, zon, sommige dingen vallen niet heel lekker. Dus mm. ja, die, die pak je dan niet meer. Maar nee. ja, voor de rest. Qua drinken. Het, ik, ik, cola lustte ik eerst wel. drink ik nu nooit meer. dus oh, ik niet ja. meer. Wat, oh, wat ga Ja, ik wil net. Ja. ja, want ik wil eigenlijk net vragen. Wat is één ding waarvan je denkt. Wow, dat is echt een hele verandering geweest? Is dat misschien je kleding geweest? Dat je in één keer helemaal. Of wat is er iets waarvan je denkt, nou, dat is totaal anders nu? Uh, ja, bewegen, het, het, het fit zijn. Het, het, het, het, ik, ja, en, en inderdaad, sommige dingen die je dus niet meer kan eten, wat je eerst wel kon. Ja, ja maar niet erg. Ja.